Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het incident. In Afghanistan zijn gisteren en vandaag meer dan twintig doden gevallen bij een serie aanslagen van extremisten. Bij een aanval van de Taliban op een legerpost in de westelijke provincie Farah vielen achttien doden. Vrijwel tegelijkertijd was er een zelfmoordaanslag op een NAVO-kantoor in Kabul waarbij twee doden vielen. Ook waren er drie doden bij twee aanslagen in het zuiden van Afghanistan. Voor het grote DNA-onderzoek in de zaak Nicky Verstappen is veel animo, meldt de website 1 Limburg. Op zes plaatsen wordt het DNA ingezameld via wangslijmafname. 21.500 mannen hebben daarvoor een oproep gekregen. Op de eerste dag is het bij de afname al erg druk. De elfjarige Nicky Verstappen werd twintig jaar geleden op de Heide dood aangetroffen. Het is nog steeds niet duidelijk wat er gebeurd is.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 Net nu, de Euro ja, het wordt toch even tijd uh, dat er een, een klein functioneringsgesprekje gaat uh, plaatsvinden met uh, Bob non Want het, uh, natuurlijk, dat klopt niet. We hebben nog één uur Zandvoort op zaterdag. Open, open. Around you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? Categorie, een beetje fout op laten, was dit de Pet Shop Boys met domino-dancing. Welkom in het laatste uur van deze Zandvoort op zaterdag. Um, er zit natuurlijk wel wat sportnieuws in, want ik heb van de week eventjes zitten kijken... bij de sportwebsite van de, of de sportapp van de NOS. Maar er schijnen nogal wat Formule 1-wagens en Formule 1-teams hun uh, auto's te hebben gepresenteerd. Dus dat wordt uh, nog wel even straks een, uh, een dingetje in uh, dit uur. Want ja, uh, het sportnieuws wordt hier uh, ook behandeld... in dit derde uur van deze Zandvoort op zaterdag. En natuurlijk om half vijf het dier van de week. Die zoek ik lekker even zelf uit, want uh, hier uh, heb ik uh, even verder 1, 2, 3, niks. Dus ga ik bij het uh, kennen dieren te huis eventjes op de website kijken... of ik dan een leuke kat of een leuke hond uit uh, kan uh, kiezen. En die aanprijs aan het Zandvoortse publiek, want dat is natuurlijk wel uh, de bedoeling. En ondertussen ga ik uh, gewoon nog uh, vrolijk uh, verder met uh, wat uh, leuke nummers te uh, draaien. Um, want ja... Uh, wat doe je dan op zo'n uh, zaterdagmiddag als deze? Nou, dan uh, stof je eens even de boel af in je eigen bizarre platenvakje. En dan kom je onder andere dit tegen van de pre -tennis. En dat nummer dat heet uh, Message of Love: Now The reason we're here: as man and woman, still love each other. Take care of each other.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 Kennen hem natuurlijk van Trapped. En, uh, hij heeft ook nog uh, dit uh, gedaan. Speculation. Uh, van Colonel Abrams. Ik geloof niet uh, dat het uh, destijds de onvolger was van, uh, van dat nummer Trapped. Wat ik net uh, vertelde. Maar uh, het was wel een uh, van de nummers die hij uitgebracht uh, heeft. Uh, helaas is het uh, met Colonel Abrams niet zo goed afgelopen. Want een aantal jaren terug is hij overleden. Ik geloof dat hij helemaal uh, laag bij de grond uh, is uh, terechtgekomen. Uh, een, beetje, een beetje in de, in de goot. En toch zijn er ook nog mensen die hem me daar uh, geprobeerd hebben me uit te halen. Dus wat dat uh, is, het uh, verhaal, het trieste verhaal van Colonel Abrahams. Um, daarvoor horen we natuurlijk uh, The Pretenders met The Message of Love. Uh, het is tien voor half vijf en uh, ik ga ze toch eens eventjes een uh, blik in het, uh, in het sportieve gedeelte gooien. En uh, normaal gesproken uh, uh, ja, is er ook nog wel eens wat uh, snelheidsnieuws in uh, dit uh, programma op uh, Zandvoort op zaterdag. Doen we dus ook in dit geval in de geest van uh, A.J. Vos... die volgende week hier gewoon weer zit samen met uh, Robby H. Robby Harms dus. Uh, die, uh, die zullen dat uh, ongetwijfeld dan weer uh, verder gaan voortzetten. Um, want de afgelopen week zijn er de nodige Formule 1-renstallen... die hun uh, auto's hebben gepresenteerd. Laat ik uh, maar eens bij het begin beginnen. Want uh, er, er zijn al uh, wat auto's uh, die... Uh, die al aan de, aan de pers zijn getoond en dan hebben ze het ook nog over de formale deide halo, want daar wordt ook al over gesproken. Uh, Getuigen de stukken die door Louis Dekker geschreven zijn, hij is verslaggever van de Formule 1 bij de NOS. Uh, de Formule 1-auto en dan heb ik het over de Mercedes, waarmee Lewis Hamilton op jacht gaat naar zijn vijfde wereldtitel. Heet de Mercedes W09, is dus de opvolger van de bolide die vorig jaar uiteindelijk de snelste bleek te zijn, maar vanwege wispelturen maar houdt altijd die zin van een tegenstelling... Uh, vanwege wispelturig en onvoorspelbaar gedrag de bijnaam de diva kreeg. Team Bos of team baas moet ik eigenlijk zeggen, Toto wolf maakte er vanochtend meteen een grap over bij die presentatie... want uh, die presentatie is al lang geweest... toen hij een journaliste begroette op het circuit van Silverstone. Welkom, de nieuwe diva komt zo tot leven kennelijk hebben ze hem dus even, of haar, een, een tikje moeten geven van... kom op, een beetje aan de bak. Mercedes had na ingrijvende reglementwijzigingen vorig seizoen... grote moeite om de auto te begrijpen. En topprestaties werden afgewisseld met matige weekends. En dan hebben we het vooral in de tweede helft van het seizoen. De auto was grillig en we snapten aanvankelijk niet... waarom we het op het ene circuit ongenaakbaar waren... en op het andere circuit kansloos. Zo kennen we natuurlijk nog altijd die wedstrijd in... Uh, ja, eigenlijk in, in, uh, in uh, Maleisië, want daar moet ik even bij nadenken... waar Max Verstappen eigenlijk zomaar ineens uh, Lewis Hamilton inhaalde. En dat was een van die momenten waarin de auto zo onwielspultuurig was. En dan heb ik het over de W08. We hebben met de W09 geprobeerd de goede kwaliteiten van de Diva te houden... en de slechte eigenschappen wat weg te snijden. Hamilton die kan dit seizoen goed uh, aan Manuel Fangio evenaren. Dat is een legendarische Argentijnse coureur. Want uh, deze man heeft ooit vijf wereldtitels aan geregen. En dat wil de Brit ook. En die zou dan op het punt uh, staan ook om zijn contract bij Mercedes uh, te verlengen. En Hamilton is opgetogen over de nieuwe auto. Een kunstwerk. Ik ben heel trots op de mensen die dit hebben ontworpen. Um, de van Valtteri Bottas is opnieuw uh, Hamilton's uh, teamgenoot. Ook voor de rest blijft veel bij het oude. De zilberpfeil oogt voor de leek niet veel anders dan vorig jaar. En de kleur is vertrouwd. En net als bij andere teams is de aerodynamische haaienfin boven de motorkap verdwenen. Bovendien zijn er engel... Eng... Eng... Engel enkele vleugeltjes geschrapt. Dat is een leuke freudiaanse verspreking. En ziet de auto er wat slanker en strakker uit. Maar een radicale koerswijziging is in het ontwerp niet zichtbaar. Dan heeft Wolf ook nog iets te zeggen over die halo. Want ja, dat is zo'n cockpitbescherming. Ik breng er ook wel eens wat mijn mond over. Maar ja, het is bedoeld om de rijders wat, wat meer bescherming te geven. En de FIA heeft vorig jaar in een aantal promotiefilms aangetoond... dat dat 25% meer overlevingskans biedt. En dat is de reden waarom ze hem erop zetten. Maar, zegt de Wolf uh, over dat ding... als je mij een kettingzaag geeft, haal ik hem eraf. Ik snap dat er veiligheid belangrijk is, maar dit ziet er niet uit. Het is Formule 1 onwaardig. Het is niet de enige die uh, tegen de halo is. Ook Max Verstappen, onze eigen Max Verstappen, is fel tegenstander. Formule 1 en gevaar horen bij elkaar. Ik vind dit helemaal niks, zei de Nederlander vorig jaar al... Toen hij voor het eerst met de halo testte. En Toto Wolff begrijpt dat de jarenlange Mercedes-dominantie-fans begint te irriteren. Maar daar zegt hij ook weer het volgende over. De Formule 1 heeft felle competitie nodig en een titelstrijd met meerdere kanshebbers. Het is mooi als dat gevecht de laatste Grand Prix wordt beslist. Maar dat is natuurlijk... Niet ons doel. Dus ze willen eigenlijk hem uh, toch wat uh, voortijdig uh, beslissen. Nou, dan uh, ga ik nog eventjes door. Want ook Ferrari heeft uh, een, een nieuwe um, Formule 1 wagen. En daar is die halo een beetje rood uh, gespoten. Zodat hij een beetje in, het, uh, ja, in de auto eigenlijk uh, niet opvalt. Hoewel, hij valt dan wel degelijk op. En Ferrari heeft met die gelikte presentatie... die overigens afgelopen week op live op internet te volgen was... het doek van de, SV, de SF71H getrokken. De nieuwe auto moet eind maken aan het mercedes tijdperk Dat zeggen ze dan daar. Dat team domineert de Formule 1 nu al vier seizoenen op rij. En net als zijn Mercedes-rivaal Lewis Hamilton... gaat Sebastian Vettel op jacht naar zijn vijfde wereldtitel. En daarmee komt hij dan ook op gelijke hoogte als die Juan Manuel Fangio. Teamgenoot Kimi Raikkonen moet hem daarbij assisteren. Het is uh, opvallend dat ook Raikkonen er weer bij is. Um, de Finn is al een lange tijd en heeft ook een lange staat van dienst bij de uh, Ferrari-renstal. Maar het is uh, natuurlijk uh, wel zo dat uh, ergens wordt er toch hier en daar wat gezegd... dat hij dat een beetje aan het indutten is. Maar goed, dat uh, zegt nog helemaal niks... Uh, net als bij de andere teams is de Haaienveen uh, boven de motorcarp gesneuveld bij Ferrari. En op die plek prijkte dus nu de Italiaanse driekleur. En hoewel de presentatie online was, waren er wel tientallen mensen aanwezig. Een delegatie van Fiat en Ferrari Top bekeek de presentatie samen met een onberispelijk rood geklede werknemers. Dus dat uh, hebben ze dan ook al voor. En bovendien was er ook een Italiaanse show waarin nauwlettend op grote schermen werd gevolgd in het Engelse Silverstone, waar concurrent Mercedes diezelfde dag ook al de nieuwe wagen heeft gepresenteerd. Dus in dat opzicht kan het nog heel erg leuk worden. En waarom zei ik dat nou net over Kimi Raikonen? Want ja, er staat aan de andere kant, staat er ook nog een jong supertalent te trappelen van ongeduld. Zijn naam is Charles Leclerc en de vaste luisteraar van dit programma weet. Uh, als hij de verslaggeving van bijvoorbeeld Willem van Densen volgt... wie Charles Leclerc is... die heeft een uh, verleden bij Van Amersfoort Racing uh, achter de rug. En die man die zou uh, bij Ferrari wel eens hoge ogen kunnen gaan gooien... als um, Rijkonen de handdoek in de ring gooit. Maar zo is het uh, ook weer uh, zo bij Ferrari is het een beetje bekend dat ze uiterst conservatief zijn als het gaat om de keuze van coureurs. Dus uh, er is nog helemaal niks gezegd en nog helemaal niks besloten. Dat uh, met alles in het achterhoofd heb ik weer even wat uh, genoeg uh, praat uh, gedaan. Ga ik even weer uh, terug naar uh, het uh, jaar 1981. En dan komen we hier, nee 82 zelfs, Nipple to the Bottle is van Grace Jones, die ook nog eens een... Een acteerverleden heeft gehad in *The View to a Kill van James Bond. Daar heeft ze niet meegedaan. Dit nummer is overigens geschreven door Sly Dunbar en Robbie Shakespeare. Maar dat terzij. Dat was er dus. Uh, deze, nou, die kan je toch ook wel onder een diva uh, schouwen, hoor, die Grace Jones. Want uh, dat was er toch wel in, uh, in die bepaalde periode. Om dit aansluitend op het uh, nieuwsbericht over de pres presentatie aan het uh, grote publiek van uh, Mercedes Formule 1. Die, uh, die auto die werd uh, het afgelopen jaar de diva genoemd. En wellicht uh, hebben ze nu ook een diva die wat uh, meer te termen is. Het is drie minuten over half vijf. Dat betekent dat ik toch ook nog eens even ga kijken wat het dier van de week is. Daar is nu in de plaatselijke pers niks over bekend. Maar dan is er nog niks aan de hand. Dan kijk je gewoon eventjes op het verhaal op de website van de dierenbescherming. Dus van het Kennemer Dierentehuizen hier in Zandvoort. Daar zitten ze. Er is net een, een hond binnengebracht. En dat is een hond die heet Jessie. Die is, uh, ja, het is het daarmee uh, te vergelijken. Het is een beetje een, uh, een, beetje een, een dog, is het, uh, om het uh, zo, zo te zeggen. Het is niet, niet groot. Schot, of eigenlijk de schofthoogte, zo uh, zeggen ze van een hond, is 30 tot 50 centimeter. Uh, de dame in kwestie, van, uh, want ze heet uh, Jessie, is niet dat ze echt uh, waaks is. Uh, speciale zorg is er eigenlijk ook niet uh, voor, uh, voor nodig. Um, want, uh, zegt uh, uh, de beschrijving op uh, de website... Mijn verzorgers vinden dat ik een lieve vrolijke dame ben. En ze weten niet precies hoe oud ik ben, want ik ben namelijk gevonden. Ze denken dat ik ongeveer drie jaar ben. Mijn vorige eigenaar had me achtergelaten aan een paal. En daarom heb ik deze hond uitgezocht. Uh, daarom weten wij mijn verzorgers weinig over mijn achtergrond. Ondanks alles ben ik stapelgek op mensen. Hoe meer aandacht, hoe beter. Kinderen ben ik niet gewend. Maar als ze ouder dan zes zijn, dan wil ik best kennis maken. Voor wat lekkers doe ik alles voor jou. Ik kan nog veel leren en zal dan nog graag samen met mijn nieuwe baas op cursus gaan. Zoals je hoort hou ik van mensen. En daarom noemen mijn verzorgers mij een echte mensenhond. Andere dieren zijn niet mijn favoriet... Uh, op een afstand vind ik ze allemaal wel leuk... Uh, maar als ze eenmaal een beetje te dichterbij uh, komen... dan houd ik ze liever uit mijn buurt. Mijn verzorgers plaatsen mij daarom niet bij andere dieren in huis. Daarom kan ik ook niet loslopen buiten en moet ik aan de lijn blijven. Maar dat vind ik helemaal geen probleem... zolang ik genoeg aandacht en beweging krijg. Ik zou graag samen met mijn baas op pad gaan... een cursus wandelen of lekker spelen in de kennel... en de huiskamer ben ik rustig... en sta altijd vrolijk klaar als je mij op komt halen... Of ik alleen uh, kan zijn is niet bekend bij mijn verzorgers... maar aangezien ik zo rustig ben in een kennel... moet dit goed te leren zijn. Dus als er mensen zijn die dit uh, heel erg uh, leuk vinden... en leuk in de oren klinken... die kunnen dan even contact opnemen... met uh, de mensen van het Kennemer Dierenhuis... aan de Keesomstraat in Zandvoort-Noord. En uh, dan uh, kunnen ze dus uh, contact opnemen... met één van de verzorgers van dit, uh, van dit lieve beestje. Want ja, dat is het in feite ook het zo bekijkt, dan denk ik, ja, ach was, die hond hier heeft gewoon een thuis nodig. Uh, en dan zeggen ze, op Koper, kan jij dat dan niet doen? Um, heel eerlijk gezegd, nee, want ik ben uh, vaak van huis en uh, dan uh, heb ik nog, uh, ook nog eens een keer de zorg van een hond. En dan kan ik dat beest gewoon niet aandoen. Dus uh, het gaat er echt om uh, meer dan dat. En dan moet je echt, nou, zeg bijna 24-7 met een hond uh, in uh, beweging zijn. En dat is nou net mij een beetje te veel. Dus, dat, uh, dus ik hou van honden, maar ik moet ze niet elke dag om me heen hebben. Dus ik ben gewoon ook heel eerlijk naar de luisteraar toe in dit geval. Dus dat zeg ik er dan maar even bij. Uh, goed, uh, heb ik dan uh, nog wat klaarstaan? Ja, want uh, we hebben nog, uh, in dit uur nog uh, niet iets talig gehad. Hij zit er al weken in. Ik zou het bijna zeggen, ze ontkomen er volgende week niet aan om dit nummer te draaien. Maar ze zijn gewoon ook heel erg leuk. Want er zitten linken met Zandvoort. Dit gaat over de Zeeuwse kust. Zoudenlanden van Bluff. Niets is beter dan met jou de koud trotseeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Nou, we hebben geen geld in to be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 Zij komt uit de buurt, zij komt uit de Muiden, en zij heet Fabiana Dammers ooit in 2008. De winnares geweest van de Grote Prijs van Nederland... en veelvuldig bezoeker geweest... als het gaat om het spelen van de, de liedjes hier in dit, um, ja, dit, dit pand. Om het dan maar zo te zeggen. Niet in dit pand, maar in het vorige pand uh, van van Zandvoort. Ik moet dat wel goed zeggen. Um, het nummer dat heet The Girl You Love. Volgende week is zij jaar... Dus ik leg nu even al een beslag weer op de, de vaste presentatoren van dit programma. Jullie gaan gewoon volgende week zeker van een nummer van Fabiana Dammers draaien. Dat uh, gaat gewoon, gewoon gebeuren. En of ik het... Uh, ik ga het wel controleren. Want als het uh, terug uh, te beluisteren is in de uitzending gemist en jullie hebben het niet gedraaid... Nou, dan zwaait er wat. Dat zeg ik erbij. Uh, The Girl You Love het, uh, is ook meteen even een beetje literair. Want normaal gesproken hebben we ook een beetje het gedicht van de week... Um, dat heb ik uh, eventjes uit uh, het uh, gedeelte eruit gehaald. Maar je kan er van op aan dat als uh, de heren volgende week hier weer uh, zitten... met z'n tweeën, dat ze er wel zeker in uh, gaan zitten met uh, een stukje poëzie. Uh, dit nummer dat gaat eigenlijk over de muziekindustrie. Zoals Fabiana Dammers dat verwoordt in de Girl You Love. Uh, zoiets van, uh, van, ja, ik uh, moet overal uh, bij je opkomen draven. En uh, ach, ik... Uh, het zal wel even mooi zitten en pootjes opgeven, maar uiteindelijk is die hele muziekindustrie een beetje een neus. Dat is een beetje kort, een beetje de strekking van het uh, verhaal. Goed, uh, dan heb ik uh, eigenlijk alweer het uh, nodige gezegd over alles wat uh, met uh, dit stukje poëzie of literatuur te maken heeft. Ik zei net, uh, het is de week van de Formule 1 presentaties uh, geweest... Dan gaat het er natuurlijk om uh, hoe uh, dat uh, zit met onze eigen Max Verstappen. Want die RB14 die is ook uh, gepresenteerd aan het uh, publiek. Dat is uh, ook afgelopen week uh, gedaan. En uh, daar heeft Daniel Ricciardo de sporen aan de RB14 gegeven. Officieel heet hij uh, heel anders. Want Aston Martin is uh, daarmee uh, ingestapt. En dat is de, de, uh, de hoofdsponsor. Maar... De auto wordt wel aangedreven door een Renault-motor. Ricciardo is degene die de eerste kilometers heeft gemaakt met de nieuwe auto. Maar er zal later in de week, dat zal de komende week zijn... op zilverstaan getest worden. En dan zal Verstappen achter het stuur gaan zitten. En die zal hem de sporen moeten gaan geven. Het is nog onduidelijk hoe, het, hoe de auto zich zal gaan gedragen. Na de eerste testrondjes in Spanje... Um, zegt verstappen over de RB13 was het uh, voor mij wel duidelijk dat het geen kampioensauto was. Weliswaar dicht de Red Bull Racing in de loop van het seizoen het gat na Mercedes en Ferrari, maar toen was het al te laat. Al dus de jonge Nederlander en misschien ook wel titelkandidaat voor de, de komende jaren als het gaat om het uh, wereldkampioenschap Formule 1. Maar dat moet natuurlijk wel duidelijk worden of hij met de RB14 wel uit de voeten kan. Niet voor niets stoort Verstappen teamgenoot Ricciardo zich maatloos... aan die traditionele inhaalrace van, van het team. Zo stelt Louis Dekker op de NOS-pagina. Zegt, hij zegt erover, zo zegt Dekker dan weer... Uh, ik denk niet dat we onszelf op de borsten mogen kloppen... omdat we tijdens het uh, seizoen de meeste progressie boeken van alle teams. Dan ben je geen top 10. Als je de wil, titel wil pakken, moet je er vanaf race 1 staan. Dat zijn de woorden dus van Daniel Ricciardo... die um, Louis Dekker, NOS-beslaggever voor de Formule 1... dat heeft opgetekend uit diens mond. Nou, um, het weekend is uh, in ieder geval wel begonnen. Maar Louis, Louis Louis, die had er ooit nog eens iets uh, over bedacht... Dat kan ik volgende week zaterdag echt doen. Kappel deze af.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 to and geweest. Uh, niet alleen uh, bij de commerciële met The Voice. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, met de Idols had je dat allemaal. En uh, op een gegeven moment uh, dacht Giel Belen, toen nog werkend uh, voor 3FM. Uh, dat kan ik ook. En uh, die had eerst de beste singer-songwriter van Nederland. Daar uh, is uh, onder andere Douwe Pop uit voortgekomen. En een van zijn laatste dingen was On Stage. Het uh, programma waar uh, Giel Belen als laatste actief was uh, bij uh, 3FM. En toen kwam hij deze dame tegen, Gabby Lieven, want zo oud is ze nog niet. Ik geloof dat ze 16 is inmiddels. Maar die schreef toch al aardig wat mooie liedjes. En daar zag hij wel wat in. Nou, dat zagen wij al lang, want ze is hier ook bij CFM Zandvoort. En ze heeft hier ook in deze studio gestaan. Dus... Uh, dat heb je nu uh, kunnen horen. Uh, dit was het laatste nummer wat, uh, wat ze heeft uitgebracht. Empty Road. En dat was naar aanleiding van dat uh, talentenjacht die zij hebben uh, gedaan. Of heeft gedaan. Um, en dan het van in Nederland. En uh, daar doe ik dan uh, heel wat mee samen met uh, mijn uh, cornuit Marcus van Dam op de donderdagavond. En dan gaan wij uh, de komende weken gewoon uh, verder mee. En... Dat bevalt ons prima. Dus dat uh, gaat uh, gewoon uh, de komende weken ook uh, weer uh, gebeuren hier bij CFM. Dus een beetje reclame en een beetje spammen voor het uh, programma wat, wat ik dan uh, doe. Volgende week dus uh, zijn ze weer terug in dit uh, theater. En uh, nou dan heb ik er nog eentje voor de, voor de, de boel en voor de meuter klaarstaan. Dat is een uh, jonge hondenclub uit uh, de buurt van Rotterdam. Want ja, ik zeg barsterspont alleen in Nederland. Zeg het maar. leuk met Frinks. Straks veel plezier met uh, Fred. Als de non-stop goed werkt hoor.